8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. 12 september, verkiezingen. De situatie in Syrië blijft onacceptabel, zegt Kofi Annan. En Oekraïne boos over reclamespotje.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 De Engelsen leken kansloos toen ze met 2-0 achterkwamen... en met 10 man verder moesten, na een rode kaart voor Terry. Maar op voorrust kwam Chelsea op 2-1... en de gelijkmaker viel in de blessuretijd. De tegenstander van Chelsea wordt vanavond bekend. Dan spelen Real Madrid en Bayern München tegen elkaar. Het weer vanochtend eerst droog met zon... maar vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen ook wisselvallig, iets warmer. De maxima komen dan uit, tussen 14 graden aan zee... En 17 graden in het binnenland. Ah, en de heeft informatie 60 kilometer file, allemaal wat minder dan normaal op een woensdag. Het merendeel wat er staat is dagelijks en levert niet al te veel vertraging op. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam file rijden bij Hoofddorp. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. En bij Rotterdam drukken dan normaal op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Er staat 4 kilometer voor de Van Briennoordbrug. Op de hoofdrijbaan is de rechte rijstrook dicht. En dat heeft te maken met een spoedreparatie.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Van het staakt het vuren in Syrië komt maar weinig terecht. VN-gezant Kofi Anon maakt zich ernstig zorgen. We spreken correspondent Sander van Horen er zo over. En het is wachten op de eerste coma coma-zuikdoden. Het aantal jongeren dat zich bewusteloos zuipt, stijgt nog altijd. Kinderarts Nico van de Lady maakt zich ernstige zorgen. We spreken. Verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn zo goed als zeker op 12 september. De demissionair premier Rutte maakte gisteren in de Kamer al bekend dat hij aan die datum zat te denken. Ik zou me kunnen voorstellen dat wij vrijdag besluiten om die verkiezingen op 12 september. 12 september te organiseren. Nou, daar dacht de rest ook zo over. Maar dat is wel ongeveer het enige waarover de partijen het eens zijn. Tja, de Haagse zoektocht naar miljarden is begonnen. Hoe komen kabinet en Kamer tot een begroting voor 2013? Dat is de grote vraag. In Den Haag, Joost Vullings. Joost, wie heeft eigenlijk de leiding in die zoektocht naar die miljarden euro's? Nou, daar raak je gelijk een teerpunt, Lara. Want de oppositie gaf gisteren in het debat een helder signaal aan premier Rutte... De verhoudingen zijn veranderd, het kabinet is demissionair... en kan niet meer rekenen op de steun van de Kamermeerderheid. Kortom, de Kamer is aan zet en u, premier, bent niet meer de baas. U moet een toontje lager zingen. Nou, dan zou je kunnen concluderen. De Kamer heeft de leiding in dit proces. Maar ja, de Tweede Kamer bestaat uit elf fracties. Dus volgens nog heeft niemand de leiding. En dat is best lastig in zo'n situatie. Lijkt ja. Mij. Ja. ja, en de fracties van VVD en CDA. die hebben dan nog wel hoop dat er een soort uh, koendus coalitie komt. Hè? regeringspartij plus D66, GroenLinks en ChristenUnie. Is die hoop terecht? Nou ja, D66 en ChristenUnie hebben gisteren in het debat aangegeven. dat ze bereid zijn. Uh, over hun eigen schaduw heen te stappen. Yeah, ja. Vleugelen worden Daar, Daar is hij weer. Ik moest hem even kwijt. En, uh, maar goed, ja, de GroenLinks moet ook mee. En dat is toch wel een ander verhaal. Uh, kijk, Jolanda Saps zegt wel van ja, ik ben wel bereid dingen te doen... maar je proeft ook dat ze huiverig is. Zij wil graag dat de Partij van de Arbeid ook uh, meedoet. Uh, Samson houdt nog de boot nadrukkelijk af. Uh, ja, en dat is natuurlijk een electorale concurrent. Dus zij zit wel in een heel lastig pakket. Dus als ik uh, de VVD was en het CDA... zou ik niet al te hoopvol zijn. Maar goed, om een concreet voorbeeld te nemen... een van de, de maatregelen die voor volgend jaar... heel veel geld zou kunnen opleveren, de BTW-verhoging. Daarvan heeft Jolande Sap in het debat al gezegd... nou, het hoge tarief voor daar wil ik wel over praten. Maar het lage tarief, daar wil ik helemaal niet over praten. En collega Michiel Breedveld, inmiddels ook alweer aanwezig op de redactie... die zei, ik sprak gisteren nog Alexander Pechthold. Die zei, ja, dat btw verhogen wil ik wel steunen. Maar ja, misschien niet zo hoog als het kabinet wil. Nou ja, mm. zo zie je maar weer. De, dan kalven de uh, miljarden gelijk alweer af. Morgen, uh, we zijn het al, het de debat over die begroting. Wat gebeurt er dan vandaag? Uh, nou ja, partijen als uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks... die hebben hun alternatieven al bekendgemaakt. Maar die wachten nog op de doorrekening van het Centraal Plan. Bureau. Zo ook D66, maar die partij moet de plannen nog uh, presenteren. Nou, het kabinet werkt ook aan een brief met de eigen plannen erin. Ja, en verder zal het ongetwijfeld een dag worden... met uh, allerlei rendezvoetjes in de krochten van het Binnenhof... Achterbanken en andere duistere <lacht> localiteiten. Om, op, maar om het iets minder spannend, te, minder spannend te maken... er zal waarschijnlijk gewoon een hele hoop uh, gebeld worden. Uh, en dat men bij elkaar aftast waar de mogelijkheden liggen. Ja, en de, het CDA moet natuurlijk vooral intern aan de slag. Hè. Het is nog altijd op zoek naar een leider vanavond het partijbestuur over de procedure. We spraken net de uit uh, nee, demissionair minister Zo uh, Zover is het toch, toch, toch niet, maar wel uh, prominent CDA. Uh, hij zegt, de partij is in alle rust, kandidaten zat... Of moet ja. het toch Jan Kees de Jager worden? Nou ja, in alle rust. Uh, dat, dat lijkt me wat. Uh, ik denk dat, dat ze er toch onrustig van worden. Uh, ja, uh, Kijk, genoeg kandidaten, uh, namen die je kan verzinnen... En, en die genoemd worden in alle kranten. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer dat mensen... de kast uit moeten komen en zich kandidaten moeten stellen. Dat heeft voorlopig niemand gedaan. Nou, Het blijkt wel uit allerlei peilingen dat Jan Kees de Jager... de minister van Financiën ontzettend populair is bij de CDA-leden... en in het land. Die is al uit de kast, toch? <coughs> ja, maar die, dus niet uit de politieke Anders. kast. Anders. Ja. <laughs> okay. Ja, en, uh, nou, en om even een voorbeeld te geven. Toen, toen zaterdag dus het katzhuis-overleg uh, uh, klapte... toen werd hem uh, in, Bru of in, in Brussel, in Washington gevraagd uh, door onze correspondent... van nou ja, wat, wat vindt u ervan en wat moet er nu gebeuren? En toen was zijn reactie, dat laat ik aan politici over. Ja, dus dat geeft aan uh, hoe hij denkt. Hij ziet zichzelf als een minister van Financiën en kennelijk niet als politicus. Ja, en om dan... Uh, lijsttrekker te worden lijkt me niet zo'n goed idee. Hij heeft zelf ook altijd gezegd, ik wil het niet. De druk wordt nu op hem opgevoerd. Maar ja, ik denk toch niet dat hij het gaat doen. Maar goed, uiteindelijk moeten alle kandidaten de mensen zelf zeggen... dat ze, dat ze het willen. En ik merk wel dat de laatste dagen de, de, de naam Siebrand van Haarsma Buma... wat nadrukkelijker genoemd wordt, die, die ligt goed. Zijn naamsbekendheid is natuurlijk al wat, wat hoger... doordat hij uh, fractievoorzitter is. Maar we gaan het afwachten, wordt spannend. Joost Vullings in Den Haag, die zich vandaag in uh, duistere plekjes... Ophoud. Het is twaalf uh, minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Syrië. De situatie daar blijft zeer explosief. Dat heeft speciaal gezant van de VN Kofi Annan gezegd. Sinds het staak dat vuren van kracht ging, op 12 april was dat... is de situatie in Syrië nog steeds onacceptabel. Dat zei hij tegen Susan Rice, VN-ambassadeur van de Verenigde Staten. Mr. Annan stated dat de situatie in Syrië, en I quote, continues... ...to be unacceptable, unquote. Syrië's regering gebruikt niet alleen geweld... ...maar weigert ook bepaalde VN-waarnemers de toegang tot Syrië. Zo hoorde Rice van VN-topman Hervé Latsoes. Mr. Latsoes reported that the Syrian government... ...has refused at least one observer based on his nationality. And that Syrian authorities have stated... ...they will not accept un unsmith staff members... ...from any nations that are members of the friends of democratic Syria. Waarnemers die uit landen komen die banden hebben met de vrienden van uh, democratisch Syrië... worden Syrië niet binnengelaten. Al dus Susan Rice. We gaan naar correspondent Sander van Hoorn. Want Sander, Syrië had toch toegezegd die waarnemers toe te laten. Waar, waar komt die weigering dan vandaan? Ja, omdat uh, dat landen zijn, hè, die groep vrienden van Syrië... die uh, heel duidelijk hebben gezegd dat het einde van uh, de president in zicht is. En ze willen dat hij vertrekt. En ja, daarvan zegt Syrië. Dus uh, op basis daarvan kom je het land niet binnen. En um, 300 waarnemers zouden er totaal moeten komen. Om je een beetje een beeld te geven, op dit moment zijn het er nog maar 11. Dus zoveel moeten er nog bij. En het is een kwestie van tijdrekken door te onderhandelen... over wat die waarnemers nou precies mogen, waar ze naartoe mogen... hoe ze daar naartoe mogen hoeveel het er mogen worden, waar ze vandaan mogen komen... kun je natuurlijk altijd tijd trekken. Ja. En in die gerekte tijd vallen er veel doden. Gaat het geweld door, vooral in Hama ja. zou het flink misgaan. Wat weet jij daarover? Ja, daar, daar lees ik verschillende dingen over. Uh, tussen de 10 en de 50 doden worden daar gerapporteerd. Maar wat cruciaal is, is dat dat begon in die stad... nadat de waarnemers daar weg waren. En dat is het beeld wat je de afgelopen dagen ziet. Het zijn maar 11 waarnemers. Maar als ze ergens komen, is het relatief rustig. Hoewel uh, Kofi Annan ook tegen de Veiligheidsraad heeft gezegd... dat ze ook uh, gevechten hebben gezien en gehoord vooral. Maar goed, dan is het relatief rustig. Zijn ze weg, dan uh, is het beeld in Hama... dat de regeringstroepen binnenkomen... En echt gewoon grootschalig het vuur openen. En hetzelfde zag je in uh, Dauma, dat is een, een voorstad van Damascus. Ook daar waren de waarnemers en ook daar werd er geschoten toen ze uh, weggingen. Tja. Waren er mensen dus die het land niet inkomen, geweld dat aanhoudt? Um, het lijkt een soort Catch-22. Gelooft Anna nog in zijn eigen vredesplan? Ja, weet je, als hij er niet in gelooft, dan gelooft niemand er meer in. En uh, als je daar niet in gelooft, waar moet je dan in geloven? Tot toen zegt nog maar een keer, er ligt geen plan B. En dat is ook de reden dat Alan zegt, we hebben nu iets van een heel klein beetje een momentum. Laten we dat vasthouden, laten we druk uitoefenen op Syrië. En dat is dus ook wat gebeurt nu met die uitlatingen. Laten we druk uitoefenen op Syrië om het aantal waarnemers te vergroten. Want je ziet dat weliswaar beperkt. Maar als ze ergens zijn, dus als er meer waarnemers zijn, wellicht heeft het dan meer effect. Dat is de hoop, dat is de vurige wens van Anan. Ja, en uh, hij blijft eraan vasthouden, omdat hij geen alternatieven heeft. Sander van Hoorn, dankjewel. Weer meer coma-zuipers gemeld afgelopen jaar. Gemiddeld zijn ze jonger geworden, net 15, en blijven ze steeds langer buiten de westen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Valt er erg mee met deze woensdagochtendspits. De helft van het normale aantal, kilometer of 60, staat er nu. Dat is allemaal dagelijks aanbod. Eén file valt echt op, dat is die file naar Rotterdam op de A16. Vanwege het feit dat op de hoofdrijbaan de rechte rijstrook dicht is, de zogenaamde vrachtwagenstrook staat er 5 kilometer tussen knapen de Ridderkerk naar Van Brien Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over acht. Mark Robin Visser, hoe staat dat met jouw zwartboek... Ik heb het zwartboek hier voor me, althans een uittreksel ervan. Ja, het is niet mijn zwartboek. Ik heb het niet gemaakt, Lara. Het wordt, het wordt straks in Den Haag gepresenteerd door Advocabo FNV. Een zwartboek over ja, wat zij noemen misstanden in de zorg. Nou, als je de voorbeelden leest, dan mag je inderdaad spreken van misstanden. Die liegen er niet om. En uh, ja, iemand die daar ook uitgenodigd was in Den Haag, heeft besloten om niet te gaan, maar wel. Vanochtend bij mij op bezoek te komen. Heel fijn, meneer Koster, directeur van de koepel uh, Actis, de koepel van zorginstellingen. Waarom gaat u niet naar Den Haag om dat zwart boek uh, op te halen? Ja, nou, ik had een uitnodiging van u natuurlijk. Uh, ja. dus daarom ben maar ik, ik heb begrepen dat u ook daar uitgenodigd was. Ja. Ja. Nou, ik, uh, we hebben natuurlijk al veelvuldig contacten met de uh, Advocabo. Uh, wij vinden uh, dat hun aanpak uh, geen goede is. Wij uh, vinden dat er uh, in Nederland heel veel goed werk verricht wordt. We hebben 450.000 mensen in onze sector werken. We geven bijna dagelijks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 waar dat niet goed gaat, moeten we zeker aanpakken. U zegt de zorg is mensenwerk, natuurlijk. Mm. Hè? Uh, het, dat zwartboek van Abfokabo FNV staat ook uh, vol met voorbeelden ja. van mensenwerk. Ik heb er vanmorgen al één genoemd, ik zal hem nog eens herhalen. In ons verpleeghuis worden mensen om vier uur s'nachts uit bed gehaald om gewassen te worden. Het zijn demente bewoners die hebben toch geen besef van dag en nacht. De meeste collega's durven niets, uh, niets te zeggen omdat ze bang zijn voor represailles van de leiding. Ja, dat vind ik dus heel erg jammer als mensen dat zo voelen. We hebben er alles aan gedaan om allerlei regelingen met elkaar af te spreken... dat je gewoon een open verbeterd klimaat moet hebben... waar je ook gewoon kunt aangeven wat er niet goed gaat. Maar bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Het lastige is, het is anoniem, we kunnen niet checken. Uh, maar ik heb dat vorige week eens uh, met een paar mensen besproken. En toen kwam ik dus uh, in gesprek met iemand wiens vader ook in het verpleeghuis was. Die was dement, is inmiddels helaas overleden. Maar die had inderdaad een, een verschillend dag- en nachtritme. Die, uh, die uh, dwaalde s'nachts uh, uit zijn bed rond. Uh, en we willen niet meer mensen uh, vastbinden, dus mensen moeten ook kunnen bewegen. Die stond op een gegeven moment te urineren in de plantenbak. Die was, had zichzelf bevuild. En die wilde heel graag gewassen, midden in de nacht. Dus ja, als ik zo'n geval lees, dan heb ik zo'n iets van, ja, wat, wat is nou het hele verhaal? En natuurlijk, als het waar is dat er een leidinggevende is die zegt, joh, maakt toch allemaal niks uit, Hup, dan doen we dat s'nachts zo vast, dan zou ik zeggen, die meneer, die leidinggevend of mevrouw, uh, die zit niet op haar plek in de zorg, want zo moeten we niet met elkaar werken. Maar als het verhaal is wat ik gehoord heb, dan zeg ik hartstikke goed, luisteren ze naar de cliënt en helpen ze wanneer het nodig is. Ja. U, zegt, u zegt, je moet het van geval tot geval bekijken, tegelijkertijd gaat het dus om heel erg veel mensen. Hoe hou je daar nou controle en grip op? Nou ja, goed, je moet ook in eerst kijken, wat wil de cliënt? We moeten veel meer die ruimte geven aan de professional en de cliënt... om samen te kijken, wat heeft iemand nou nodig? We moeten ook met elkaar... Uh en met de maatschappij in discussie gaan. van wat, Hoe kunnen we het met elkaar doen? Met familie, met, met mantelzorg, met, met vrijwilligers. Want we kunnen er niet alleen. We hebben soms ook het idee, ik breng mijn moeder naar het verpleeghuis. Hier heb je er, regel je het verder. Nou, die discussie, dat maatschappelijk debat... hebben we ook nu uh, aangezwengeld. Het nieuwe ouder worden, noemen we dat. Uh, want je ziet ook de mensen die eraan zitten te komen. Dat zijn ook mensen, over het algemeen, vitale willen langer gewoon thuis wonen. Willen hun eigen dingen doen. Willen gewoon hun eigen leven zo lang mogelijk leiden. En dat kunnen wij als betaalde zorg niet allemaal overnemen. Dat zullen we samen met familie, met vrijwilligers, met mantelzorg moeten doen. En er zijn hele goede voorbeelden. We zitten nu in een verzorgingshuis hier in Boekel, wat een fantastisch mooi voorbeeld is van hoe het ook kan. Hoe het ook kan. Aad Koster, hartelijk bedankt. Uh, directeur van de zorginstellingen, Actis heet dat. Uh, ik ga hier straks in Boekel nog eens even verder kijken hoe het hier allemaal toe gaat. Tot straks. Tien half negen. u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Opnieuw zijn er meer jongeren met een alcoholvergiftiging in een ziekenhuis opgenomen. In 2011 waren het er 762 coma-zuipers. Stijging van zo'n 12 ten opzichte van het jaar daarvoor. Blijkt uit cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde. We gaan erover praten met kinderarts bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft... en oprichter van de eerste alcoholpolie voor jongeren, Nico van der Lely. Goedemorgen. Goedemorgen. Meer jongeren gemeld, meer jongeren die het is overkomen. Drinken ze ook meer alcohol? Ja, ook dat iets. Want uh, wij als de Nederlandse kinderartsen meten en dan ook die kinderen die dan horizontaal binnenkomen, we zeggen, in coma in de ziekenhuis, ook wat een promillage is. Ja, dat blijft uh, hoog. Sterker nog, stijgt iets. 1,8 promil, dat is heel veel. Ja. En ze zijn ook langer in uh, buitenbewustzijn. Hè? Uh, dat is de laatste trend eigenlijk van de laatste vijf jaar. was In 2007 ongeveer twee uur gemiddeld. In buitenbewustzijn is nu 3,3 uur al. En heeft dat te maken met uh, het feit dat ze meer tot zich nemen? Ja. Dus uh, totaal in Nederland zijn die echt wel minder te drinken volgens de Trimbos-getallen. Maar diegenen die drinken, die drinken echt uh, nee, steeds meer. Dus tenminste dat wat wij in de Nederlandse ziekenhuizen zien, ja. En op welke leeftijd? Uh, wie, wie ziet u allemaal binnenkomen? Ja, nou dat, is, dat baat me wel zorgen. Uh, kijk, uh, in het jaar 2000 was zullen we zeggen, een stoere jongen die veel bier dronk. Met een promolage van één. En de gemiddelde leeftijd is jaar aan het dalen geweest. Ja. 2009 en 2010 steeg die weer gelukkig. Hè, want dan zijn je hersenen zijn een stuk verder in ontwikkeling. En 2011 is de gemiddelde leeftijd van de kinderen die we in de Nederlandse ziekenhuizen zien weer aan het dalen. Dus dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Je nee. ja, ge geeft het al aan, het is slecht voor je hersenen. Gaat het zover dat er ook jongeren al aan overlijden? Uh, is ja, ja, zeker wel. Uh, ik had een verhaal in Frankfurt recent in, uh, in Duitsland. En er waren er zes aan overleden vorig jaar. In, uh, in Duitsland, vorig jaar in Nederland ook wel. Uh, maar het is gewoon levensgevaarlijk. Uh, weet je, de kinderen voelen niet aankomen. Dus die vallen dan van de fiets, breken hun arm of als in het water vallen. Weet je echt niet meer wat boven en onder is, zeg ik altijd maar. Maar er is in Nederland een jongere overleden aan... Excessief alcoholgebruik? Ja, in de laatste jaren, ja. is is uit de gracht in Haarlem gedreigd, geloof ik. Dat is twee jaar geleden. Maar ik hou me echt nog hard van vast. We hebben natuurlijk een slap wintertje gehad relatief. Maar als het echt koud is en als je elfjarig stap je in je t-shirtje, je disco uitdronken, dan koe je erg af. Maar zou het ook kunnen zijn dat een kind rechtstreeks overlijdt door het gebruik, het excessieve gebruik van alcohol, door het feit dat het alcohol in het lijf is? Ja, dan, nou ja, kinderen kunnen veel hebben, gelukkig ja, wel. Uh, dat wel maar leermer, ja, ja. Als je echt promilages hebt van, nou, anderhalf jaar geleden een kind met punt 4.2. Ja, die had zoveel gespuugd om de kaken uit de kom. Ja, dan, kan je, <lacht> dan ga je spugen en dan krijg je die spullen in je longen, dan ben je ook dood. Dus ja, antwoord is levensgevaarlijk, ja. Hmm. Ja. U praat er uh, redelijk neutraal over, meneer Van der Leden, maar u spant zich er zeer voor in, um, ook om dit terug te dringen. En dat, dat gebeurt ook al jaren. Er worden campagnes opgevoerd, uh, er wordt met ouders uh, langs kroegen getrokken. Waarom verandert het niet? Waarom gaat dat cijfer niet naar beneden? Nou, ik denk dat we simpelweg de tijd nodig hebben. Het is ook een samenlevingsprobleem. Het ligt uh, een beetje aan de beleidsmakers. He. Je moet je afvragen waarom ze nog steeds in Nederland grens op 16 staat, terwijl de rest van in Europa inmiddels 18 is. Het ligt aan de ouders. Uh, die zijn dezelfde ouders die ook weer uh, vrijwilliger zijn. Ik bedoel, ik loop door de bocht. Hè. Want wat ook in Engeland werkt bijvoorbeeld, uh, is dat uh, alcohol moet je uit de directe omgeving van het kind halen. Dat is wat werkt. Dus die reclamecampagnes die doen ze zoveel. Maar het besef is dat dus nog niet. Nee, dus daarom hebben we ook een boek geschreven. Onze kinderen en alcohol uh, recent in december uitgebracht. Gewoon om ouders van kennis te voorzien. wat is aan de hand. En, en zeg maar eens nee. Weet je, dat is het idee. Ja, maar goed. Um, in Nederland verdienen bedrijven en... Ja, de overheid ook aan de verkoop van alcohol. Zou daar niet iets in moeten veranderen? Ja, dat is waar. Maar mijn punt is, uh, dat zegt als kinderarts... en namens alle andere kinderartsen... Kijk, de, de economische schade voor wat de jeugd nu aangedaan wordt... is vele malen groter dan wat de inkomsten aan accijns is. Dat kan ik u wel vertellen. Dus langer termijn. Voor de Nederland BV, even in economische termen gesproken... Er moet er echt wel wat gebeuren, want het is niet goed. Nee. Goed. U heeft een duidelijk verhaal, dank u wel. Oké. Okay. Nico van der Lely, kinderarts bij Renier de Graaf Gasthuis in Delft. Oprichter ook van de eerste alcoholpolie in Nederland. Het was een wedstrijd vol hoogspanning en dramatiek. Chelsea presteerde in Spanje het onmogelijke... door Barcelona uit te schakelen in de halve finale van de Champions League. Correspondent Edwin Winkels in Spanje. Edwin, hoe hard is deze klap aangekomen? Ja, heel erg hard. Uh, niemand die het verwachtte. Uh, gezien het speelbeeld... Uh, iedereen vindt het natuurlijk in Barcelona onterecht. De koppen die je vandaag ziet in de krant uh, gaat vooral over hoe onrechtvaardig is het voetbal en, en het woord wat je eigenlijk overal het meeste ziet is in het Spaans cruel en cruel betekent wreed een, een ja. wreed afscheid uh, de de, de wrede palen en de lat die die doelpunten in de weg stonden het is uh, ik denk dat Barcelona nog wel even nodig heeft om uh, om hiervan te stellen het is vanochtend de ochtend van de kater maar ja, iedereen zag de ploeg eigenlijk al in de finale op de manier waarop ze gisteren speelden ja en uh, hoe is het met Messi? Want die wordt ook wel missie genoemd. Hè? Omdat hij veel kansen miste gisteravond. Uh, wordt hem dat nog kwalijk genomen? Want ik kan me voorstellen dat hij in zijn positie als voetbalkoning... Uh, yeah, dat dat wel snel minder wordt op deze manier. Ja, er wordt extra op je gelet natuurlijk. En, en als je ziet, de, alle kranten hier normaal gesproken geven ze cijfers ook voor een wedstrijd aan de spelers. En uh, van de hele ploeg van Barcelona is inderdaad Messi... die, uh, die toch af en toe ook wel een onvoldoende krijgt. Uh, hij, heeft, hij heeft niet gescoord natuurlijk. Hij heeft uh, zelfs nog ooit bijvoorbeeld tegen Chelsea kunnen scoren. Uh, de, de, de kranten de, hebben allemaal een apart verhaal over Messi. Onder dezelfde kop eigenlijk. De, de vloek van Messi. Dat het maar niet lukt tegen Chelsea. En dat vooral die laatste drie wedstrijden. Vorige week in Londen, afgelopen week en tegen Real Madrid. En, en gisteren was hij toch niet de Messi van die we gewend zijn. Die weinig kansen nodig heeft om prachtige doelpunten te maken. Ja. Uh, had hij gescoord vanaf de strafschop schip, dan, dan was het misschien gedaan geweest uh, met Chelsea. Is, is de en hij keeper... zelf liep, liep huilend uh, van Och, het veld. ook, ja. besefte hij ook wel. Is de keeper van Chelsea Jack, uh, zijn uh, angstkeekner geworden? Ja, dat kan je wel zeggen. In het algemeen Engelse ploegen. Hij, daar toch, hij scoort veel minder tegen Engelse ploegen die uh, op een of andere manier heel goed verdedigen. En, en eigenlijk de, een beetje de angel uit zijn uh, spel halen. Nou, Barcelona uit de Champions League. Landstitel kunnen ze ook vergeten. Uh, komt er ook nu wel kritiek op dit wonderelftal? Nog niet. Die, die sportkranten die normaal kritisch zijn als er wat misgaat, die, die zeggen van nou, ja, het is toch een, we moeten achter dit Barça blijven staan. Zij hebben gevoetbal, Chelsea heeft niks gedaan, Barcelona heeft uh, 50 keer op doel geschoten in die twee wedstrijden, Chelsea 7 keer. Uh, ze, ja, deze spelers, die, ze, ze hebben hun best gedaan. Uh, er wordt wel een beetje gevraagd van ja, is dit het einde van, uh, van het tijdperk? Guardiola, uh, die heeft zijn contract nog altijd niet verlengd, de trainer. Uh, en gisteren op de persconferentie zei hij van ja. Het wordt nu tijd om over die verlenging te gaan praten. We gaan een beslissing nemen die het beste is voor de club. Dus hij laat nog een beetje in het midden of hij zelf gaat blijven of niet. Maar ja, de ploeg hangt toch ook een beetje van, van, van Guardiola af. Dit is zijn project geweest. Ja, nou gelukkig hebben de Spanjaarden uh, nog een team uh, op dit moment in de Champions League. Hoe worden de kansen van Real Madrid ingeschat voor de halve finale tegen Bayern vanavond? Ja, dat, dat, de, de, de in, sportkranten uit Madrid, die, die koppen eigenlijk met allebei de dingen van nou ja, breed afscheid voor Barcelona en laat dit een les zijn voor Real Madrid. Uh, zijn er nog niet, moeten een achterstand wegwerken, maar in München is het natuurlijk een, een hele goede ploeg. Uh, Real heeft wel het voordeel dat ze uit zijn doelpunt hebben gescoord, dat voordeel hoort Barcelona niet. Uh, kansen zijn groot, maar... Uh, ja, ik de Real Madrid zal, zal extra voorzichtig zijn uh, vanavond. En, en daar waarschuwen we die krant ook voor. Ja. Is er nog wel aandacht voor het feest van vandaag, de 65e verjaardag van Johan Kruid? Van wie zei je? <lacht> nee, de 65e <lacht> verjaardag van Johan ja. <lacht> nee, met, met Kijk, natuurlijk met twee Spaanse ploeg in de halve finale van de Champions League. Uh, dus, uh, is daar nauwelijks belangstelling voor. De meeste kranten, de algemene kranten, no. zien terug in die kleine rubriek verjaardagen. Hij is vandaag jarig met onder andere El Pacino en Formule 1-coureur Felipe Massa. Mm. Uh, er is één sportkrant die, die een, een klein stukje aan hem bijt en zegt van uh, de legende gaat nooit met pensioen. Hij is druk aan het werk. En de andere sport sportkrant heeft één kort, heel kort berichtje, tien regels, waarin staat dat Kruijf met zijn familie vandaag zijn verjaardag viert in Marrakech in uh, Marokko. Nou,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 Koop zaterdag dus de weekendkrant van NRC. Nu met gratis toegang tot het gemeentemuseum Den Haag. Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives, Mastering Leadership. Radio 1. Het NOS-journaal. Koningin adviseert verkiezingen op 12 september. Anan bezorgd over aanhoudend geweld in Syrië. Half negen is het. Ik ben door, al Goedemorgen. Een lijnpoging of een doorstart van het kabinet Rutte is uitgesloten. Op Paleishuis ten Bos heeft koningin Beatrix de dimensionaire premier verzocht de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen. Maar eerst moet de Nederlandse begroting voor 2013 worden gemaakt. Morgen is er een debat over in de Kamer. En daar worden nu al voorbereidingen voor getroffen, zegt verslaggever Joost Vullings. Verder zal het ongetwijfeld een dag worden met allerlei rendezvoetjes... in de krochten van het Binnenhof, Achterbank en andere duistere lokaliteiten. Maar om het iets minder spannend te maken... er zal al waarschijnlijk gewoon een hele hoop gebeld worden... en dat men bij elkaar aftast waar de mogelijkheden liggen regeringspartijen, VVD en CDA willen dat het begrotingstekort volgend jaar al teruggaat naar 3%. Volgens hen loopt Nederland anders het risico op een grote boete van Brussel. Voor dat idee, zoals het er nu naar uitziet, is er geen meerderheid in de Kamer. VN-gezant Anand maakt zich zorgen over het geweld in Syrië. Vooral wanneer de VN-waarnemers daar weer vertrekken. Ook Amerika noemt de ontwikkelingen zorgelijk dat Syrië zich niet houdt aan de afspraken. VN-ambassadeur Rice zegt dat de waarnemers ruimte moeten krijgen om hun werk te doen. Wat mij betreft, een conservatief Liberale partij als grondbeginsel. Een partij... Nee, dat is heer Obrinkman. Die houden we nog te goed. We gaan nu luisteren naar mevrouw Rice. The onus remains on the Syrian government to halt the violence. And then subsequently on both sides to, to maintain a cessation of violence. And allow the observers to move freely and do their work without any obstruction. De vn Veiligheidsraad wil dat het aantal waarnemers in Syrië de komende weken wordt uitgebreid. Nu zijn het er 30. Dat moet er zo'n 100 worden. De onafhankelijke burgerpartij, zo gaat de nieuwe partij heten van Hero Brinkman. Daar zul je hem hebben. Speerpunten bij de verkiezingen worden een kleinere overheid en belastingverlaging. Brinkman zei bij Pauw en Witteman waar zijn partij verder voor staat. Wat mij betreft een conservatieve liberale partij als Grondbeginsel. Een partij die in ieder geval echt durft te snijden in, in die gigantische overheid. We betalen hier in dit land met z'n allen gewoon veel en veel te belasting. Die belasting moet er drastisch omlaag. De mensen moeten gewoon meer loon vangen. Meer loon en minder belasting dus. Brinkman zei dat hij heeft gesproken met 15 kandidaten... voor de lijst van de onafhankelijke burgerpartij. Maar namen noemde hij niet. Zat jaren in de Tweede Kamer voor de PVV. Vorige maand stapte Brinkman uit die fractie en ging die alleen verder. En weer plus vijf voor Mitt Romney. Hij won gisteren in vijf noordoostelijke staten en is daardoor zo goed als zeker de tegenstander van president Obama bij de verkiezingen in november. De president was gisteravond te gast bij een Amerikaanse talkshow waar het ging over de republikeinen. Do you know Mitt Romney? Uh, I've met him, uh, but we're not friends. <laughs> Zijn geen vrienden dus, Obama en zijn Republikeinse rivaal Romney staat ver voor op zijn tegenstanders. En zijn belangrijkste tegenstander, Rick Santorum, is geen tegenstander meer. Die gaf twee weken geleden op. Ophef over een reclamespotje met schaars geklede vrouwen. De Oekraïnse autoriteiten willen dat het spotje van de Nederlandse energiemaatschappij van de buis wordt gehaald. Directeur Swinkel snapt niet waarom de Oekraïners er een probleem van maken. In het spotje zie je een vrouw bij Google Ukrainian women intikken. En dan zie je allerlei afbeeldingen van... Uh... Nou ja, aantrekkelijke dames. En dan zie je iemand op de bank zitten. En dan komt er in beeld te staan, hou hem thuis. En de insteek is dus van, hou hem thuis. Want ja, er is daar, er is daar gewoon zo'n enorm aanbod van mooie vrouwen. En het is, ja, het is gewoon een overduidelijke grap. Ja, lachen. Volgens Oekraïnse media is het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev boos. Het zou mensen ontmoedigen om naar Oekraïne af te reizen voor het EK. Vandaag dan praten de Oekraïnse ambassadeur en het bedrijf over deze zaak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 2 kilometer na een ongeluk bij Amersfoort Noord. Naar Rotterdam op de A16 vanuit Breda, 5 kilometer voor de Van Brierenoordbrug. Op de hoofdrijbaan is daar de rechte rijstrook dicht voor een spoedreparatie. Een ongeluk op de A20 hoek van Holland-Gouda. Het zorgt voor 4 kilometer file tussen Maasdijk en Maasluis. De linker rijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A44 vanaf Wassenaar naar Amsterdam, 3 kilometer bij Kaagdorp. En een aanrijding in het zuiden op de A58 vanaf Tilburg naar Breda.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 ik ben Charlotte Groenhuizen en ga in de nieuwe serie Breingeheim op zoek naar de rol van emoties in ons brein en in ons leven. Vanavond over angst, de emotie die ons waarschuwt voor gevaar. We onderzoeken faalangst, fobieren en het posttraumatische stresssyndroom bij veteranen. Vanavond, 20 over 8, Max Breingeheim. Op Nederland 2. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl.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 De Onafhankelijke Burgerpartij. Dat wordt de naam van de nieuwe politieke partij van Hero Brinkman. En daarmee wil hij deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar er is al een burgerpartij. Amersfoort, fractievoorzitter van die partij. Hans van Wegen, goedemorgen. Een heel goedemorgen. En nu vindt u dat niet zo goed... dat Brinkman zijn partij de Onafhankelijke Burgerpartij noemt? Nou, wij uh, hebben enige te bezwaren. We zijn sinds 1998 ingeschreven bij de kiesraad... bij het benelux Merkenbureau. En de heer Brinkman moet nog even zijn huiswerk over doen, denk ik zo. Mm, ja, nu is natuurlijk wel de naam wezenlijk anders. De BPA, die van u, en de OBP van Brinkman. Is dat niet een te groot verschil? Nou, als u de kieswet erop naslaat, hoofdstuk G1, daar staan 140 voorbeelden van namen die op elkaar lijken en die geweigerd zijn. Als u zelfs de... Boerenpartij nu al inschrijven, dan zal de kiesraad zeggen dat staat al op papier, dan wordt u geweigerd want die naam is nog steeds bekend in Nederland. Ja goed, maar dat is, dat is, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat is gewoon een afgeschermde naam, boerenpartij. Maar als ik kijk naar het gebruik van het woord burger, want dat is dan nu het geval, burgerpartij Amersfoort, onafhankelijke burgerpartij, je zou dat kunnen vergelijken met, denk aan het PVV, VVD-partij voor de Vrijheid en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Laten we het, uh, over de beste mevrouw, meneer Brinkman moet zich nog inschrijven. Dan komt er nog een openbare bezwaarprocedure en daar zullen we zeker gebruik van maken. Ja, dat zal best. Maar ik kan me voorstellen dat de kiesraad zegt... Uh, dat woord burger mag gewoon gebruikt worden. Dat is vrij. Uh, als ik de Kieswet naast naslaat en alle... ...zaken die al gespeeld hebben, de 140 in het verleden... ...dan heb ik goede hoop dat de burgerpartij Amersfoort gewoon blijft staan Wat? waar die staat. Dat blijft hij ook. En dat meneer Brinkman uh, een andere naam wil zoeken. En stel dat de kiesraad geen actie onderneemt, uh, gaat u dan zelf aan de bel trekken? Nou, de kiesraad uh, neemt zelf geen actie. Wij moeten ons melden bij de kiesraad. Dat dus moet u sowieso doen? Ja, dat gaan wij... Uh, dat heb ik vannacht om twee uur ben ik er al uh, met een klein conceptbriefje aan begonnen. Kijk eens aan. En stel nou dat de kiesraad zegt... ...nee, uh, dat mag gewoon. Wat gaat u dan doen? Gaat u dan samenwerken met Prinkman? Nee, want wij zijn een uh, uitsluitend lokale partij in dienst van en voor de burgers in Amersfoort. En dat houden we ook zo. Dus uh, we willen graag uh, deze onafhankelijkheid behouden. W wat betekent dat eigenlijk als een partij in dienst staat van de burger? Nou, um, in 1998 bestond geen lokale partij in Amersfoort en in twee. ...periodes zijn we de grootste geworden in Amersfoort. 22 van de kiezers heeft tot de BPA gestemd. En sinds die tijd is er een uh, redelijke mentaliteitsverandering... ...zowel in als buiten het stadhuis. Namelijk, hoe, wat ziet u daarvan terug in Amersfoort? Nou, dat het stadhuis meer in dienst staat van de burger... En dat de burger ja, dat begrijp ik. Die die maar wat zie je daar concreet van terug in Amersfoort? Oh, er zijn een heleboel dingen veranderd... ...dankzij uh, onze opstelling en uh, invloed in de gemeenteraad. Zoals? Uh, openheid van bestuur, uh, beter acteren, uh, luisteren naar de burger, uh, de burger serieus nemen. En zo kan ik nog een half uur met u doorgaan. Nou, uh, dat klinkt aardig uh, uh, naar het plan van de heer Obrinkman. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt bij de kiesraad, Hans van Wegen. Dank u ja. wel. Wij zijn ook zeer benieuwd, dank u wel. Fractievoorzitter van de Burgerpartij Amersfoort. Er was een idee to een groep van people. mensen. So dus we needed them, they could ze the de battles. ...en we never could. En hmm. een groep... ...is ja, ik klaar? Wat ben je ik ben tot veel bereid. Een groep bijzondere mensen ook. Die is samengebracht om oorlogen te vechten die de gewone mensen niet meer konden voeren. Dat is de cryptische trailer die u hoorde voor de film Avengers. Nieuwe superheldenfilm die vanaf vandaag in de bioscoop is te zien. Filmrecensent bij de Volkskrant, Floortje Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je hem al gezien? Ja, uiteraard. uiteraard. Ik ben druk bezig met mijn recensie. En? Um, dat hangt ervan af of je, of je een hele grote fan bent van, uh, van superheldenfilms of niet. Dat zijn wij. Dan is het een fantastische film. Waarom? <lacht> <lacht> nee, het is, het, is, kijk, het is een film waar, waar al jarenlang eigenlijk uh, warm voor wordt gelopen hè, in, in Venkringen. Um, Iron Man uit 2008, daar zat al een soort klein filmpje, een soort teaser naar deze film. En uh, eigenlijk alle films die erna kwamen Thor, Captain America, daar zaten steeds van die teasers in voor die Avengers. En um, ja, dit moet eigenlijk de ultieme superheldenfilm zijn die al die... Um, um, ja, vrekers, dat zijn het... Um, gaan samenbrengen. En, ja, en dat doet hij. En wie, wie, welke superhelden vechten tegen welk kwaad in deze film? Oh ja, dat wordt heel ingewikkeld. Um, <laughs> nou, trouwens, het wordt niet zo heel ingewikkeld. Je hebt, uh, je hebt Iron Man, je hebt Thor, je hebt Captain America... je hebt de Hulk. Uh -huh. um, die gaan nu samen met uh, Black Widow en Hawkeye... Uh, uh, uh, die, uh, die zijn in dienst van een soort schimmige uh, overheid organisatie um, En die moet Shield. vechten tegen Loki... die weer met een, een, een, een leger van buitenaardse wezens naar de aarde komt. Aha. Dat is de broer van Thor, Als je nu Thor, bent hè? uitgehaakt, dan is het niet jouw film. Ja, dat is de broer van Thor, hè? Dat is weer de broer van Thor, ja. ja. En dat is een beetje, dat is een ik denk beetje ik maak de makkelijke van de duidelijk. film. Sorry? Ik denk, ik maak het even duidelijk. Ja, nou, dat is een beetje de makker van de film. Kijk, als je bijvoorbeeld Thor niet hebt gezien, dan weet je dat dan niet. Dus dan, hm. en, en de regisseur gaat daar vrij snel overheen. Dus het is wel heel fijn als je een beetje achtergrondkennis hebt... van die, uh, van die karakters, om, het, ja, om, om er echt in te komen. Om echt al die gevoeligheden die, die, uh, die er onderling spelen... Uh, om die dan ook weer te begrijpen. Weet je? De link tussen de Hulk en Captain America... En en al dat soort dingen moet je, moet je wel hm. kunnen begrijpen... om de emotionele lading uh, echt helemaal uh, ja. mee te krijgen. Amerikanen begrijpen dat makkelijker. Die volgen uh, superheldencomics natuurlijk wat intensiever als wij. Uh, maar het ja. zijn niet alleen superhelden, het zijn ook supersterren. Dat doen nogal namen mee. Ja, ja, ja, nee, absoluut. Ja, ja Scarlett Johansson uh, vond ik, uh, <laughs> ik verbazingwekkend dat hij daar aan meedoet. Um, en ja, het... het, het um... Het, het zijn vooral, kijk die Robert Downey Jr. bijvoorbeeld die erin zit. Die heeft natuurlijk een ontzettend, eh, ontzettende comeback gemaakt ook eh, met Iron Man. Dus het zijn wel allemaal sterren. Maar het zijn ook allemaal sterren juist geworden door die, uh, die eerdere uh, superheldenverfilmingen. Ja, maar de moeite waard voor wie uh, daarvan houdt. Als je ervan houdt, is het, uh, is het uh, vol op actie en vol op humor. En, nou ja, nou, en als je dus die eerder films hebt gezien. Anders dan moet je geloof ik iets van zes, zeven uur soort huiswerk doen. <lacht> <lacht> <lacht> Oké, okay, ben, benieuwd naar de krantenresistentie. Uh, Flotje Smit van de Volkskrant. Dankjewel. Zodadelijk, het is niet 5 uh, voor 12, het is al lang 5 over 12. Dat vindt veiligheidsdeskundige Rob de Wijk. We spreken hem zo dadelijk. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe stopt de weg, Kees? Nou, het was een tijd lang echt heel erg rustig voor een, zeker ook voor een woensdag 60 kilometer file, maar alle onheil gebeurt toch aan het einde van deze spits, Lara. Op de A10 vanaf uh, Vonendam naar Nieuwemeer een meer aan aanrijding bij het knooppunt Amstel 5 kilometer vanaf Zeeburg. De rechte rijstrook is dicht. Op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda, een aanrijding bij Maassluis. 5 kilometer vanaf Maasdijk, ook daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A44 vanaf Den Haag naar Amsterdam, 6 kilometer bij Kaagdorp. Ook dat is een aanrijding. Op de A58 Tilburg Breda, 4 kilometer bij Gilsen. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En de A67 Venlo richting Eindhoven, 4 kilometer voor de afrit Zomeren. En tussen de af het Asten en Zomeren is de rechter rijstrook dicht door een ongeluk met een vrachtauto. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, we hadden al een uh, financiële en economische crisis... en sinds dit weekend hebben we er ook een uh, politieke crisis bij. Volgens veel mensen is het 5 voor 12 en is actie nu nodig. En anderen stellen zelfs, Lara zei het al, dat het 5 over 12 is. En dat is ook de titel van het nieuwe boek van Rob de Wijk. Meneer de Wijk, goedemorgen. Goedemorgen. Het boek heet 5 over 12 met als ondertitel ja. Hoe Nederland toch sterker uit de crisis kan komen. Ja, het kan dat... allemaal nog goed komen. Ja. Dan moet de politiek zichzelf wel opnieuw gaan uitvinden, ja, want zo, boek... zo werkt het niet. U had dat boek vast al af voor het uh, ja. afgelopen weekend. Ja, dat mag je wel zeggen. Gelooft u is... daar nog steeds in dan? Nou ja, dat zal in Nederland uh, ja, betekenen dat uh, bijvoorbeeld die begroting die, uh, die Europa van ons vraagt... dus daadwerkelijk uh, voor 1 mei naar Brussel wordt uh, uh, gestuurd, gebeurt dat niet. Ja, dan worden we natuurlijk ondergedompeld in een nog veel grotere crisis... en raken we bijvoorbeeld onze AAA-status kwijt en dat gaat ons direct 4 miljard euro kosten. Ja, Nou schrijft u in uw boek, er is een, een nieuwe visie nodig. Politici moeten niet uh, uh, geleid worden door het volk... maar het volk willen leiden met een nieuw verhaal. Ja. Vertrouwen van de burgers terugwinnen. Een op feiten gebaseerd verhaal, o, ja. richtinggevend... Ja. over waar het met Nederland naartoe gaat. Ja. Uh, heeft u dat gehoord de afgelopen dagen? Nee. Dat is natuurlijk, nou kijk, het interessante is dat iedereen die zit te roepen dat het landsbelang zo belangrijk is. Maar vervolgens gaan ze bezig met interne zaken. Dus je zit met een geweldig probleem. Het is trouwens niet een typisch een Nederlands probleem. Want ik heb het boek inderdaad geschreven voordat de crisis helemaal in Nederland uh, losbarstte. Maar het past helemaal in een Europa-brede politieke crisis. Want uh, mijn stelling is, en daarom heet het ook uh, 5 over 12, dat die financiële crisis zodanig uit de hand is uh, uh, gelopen. Uh, dat hij is omgeslagen in een, in een financiële crisis... waardoor zeg maar, de politiek niet meer in staat is... om die grote uitdaging van de huidige tijd uh, aan te gaan... En die de huidige tijd wordt natuurlijk gekenmerkt door die financiële crisis... maar dat is eigenlijk een aanjager van veel diepere crisis die erachter liggen... die onder andere te maken hebben met eh, de opkomst van, van landen als China... maar ook eh, klimaatverandering, extreme weerscondities... die hard ingrijpen noodzakelijk maken. Nou, als je al niet in staat bent om een heel klein probleem zoals Griekenland op te lossen. Griekenland 2,5% van de eurozone, van de totale economie van de eurozone, waarbij je dan wel toe in staat. En dat is gewoon mijn grote zorg, vandaar dus dat het 5 over 12 is geworden. U stelt, er moet hard worden ingegrepen, ja. ook gezamenlijk, internationaal ja. worden ingegrepen. En wat doen landen? Want Ze hele, kijken naar binnen. Die kijken naar binnen. Ja. En het populisme, ja. eh, nationalisme, populisme, ja. is een opkomst. ja, ik schrijf behoorlijk wat over, dat, over de opkomst van het populisme, wat natuurlijk eigenlijk een, een stijl van politiek bedrijven is, die gebaseerd is op, op polarisatie. Nou ja, dat zie je natuurlijk in de Tweede Kamer ook wat hier gebeurd is, uh, vergelijken we met de, met de Weimarrepubliek van begin vorige eeuw in Duitsland. Daar werd ook het redelijke midden, waar je het toch echt van moet hebben, werd verpulverd onder de extremen van, van links en rechts. Maar waar komt die opkomst dan vandaan? Is dat, nou, is dat, dat dan heet... angst om ja, op, dat, dat op dat is, te treden? Oh, volstrekt. Dat, is, dat heeft absoluut te maken met, met angst. En het heeft uh, toch te maken met het onvermogen van, van mensen, van politici om de grote uitdagingen te benoemen. Uh, oplossingen bedenken, te bedenken. En die oplossingen die gaan meestal gewoon ten koste van burgers. Want als je dus kijkt wat er aan de hand is... die uitdaging die ik net heb genoemd van, varieert van de opkomst van China... tot klimaatverandering en de financiële crisis. Dan kun je dus niet meer volhouden dat iedereen het er beter op krijgt... in de toekomst. Dus dat gaat gewoon veranderen. En dat heeft negatieve gevolgen. ja En dat is een boodschap die politici gewoon niet kwijt kunnen. Ja. Um, ja u geeft ook aan dat het een mentaliteitskwestie is, ja, een zeer he? belangrijke mate is dat zo, ja. namelijk dat in opkomende economie op dit moment uh, optimisme heerst, ja. winning moed in het westen, ja, uh, ja toch een geest van verliezers, pessimisme en ontkenning, ja. uh, dat is niet iets wat je gauw omdraait volgens nee, mij Nee, ik zeg ook ergens in het boek, iedereen uh, in Europa zou eigenlijk voor straf even naar China op vakantie moeten uh, gaan omdat je daar echt inderdaad de, ja, de moed van de, van de winnaars uh, ziet, Het hmm. is een hele andere sfeer, en hier zitten we gewoon eh, te, te mieren over kleine interne zaken, en we komen er niet uit. En je ziet een wereld in moordentempo eh, veranderen en, en niemand doet wat, en dat is dus het hele grote probleem. Het is dus echt een oproep: eh, dit boek om, om echt die mentaliteit aan te gaan, eh, te gaan passen. Doe je dat niet, eh, ja, dan heb je gewoon verlies aan welvaart en verlies aan veiligheid die onvermijdelijk is. Het kan allemaal wel. Maar ja, dan moet je jezelf eerst uit, heruitvinden. Nou, interessant. Wanneer is uw boek te verkrijgen? Morgen uh, wordt hij gepresenteerd in Leusden. En uh, dan hou ik een seminar en dan vertel ik allemaal wat erin staat. Veel uitgebreider dan nu. Nou. En uh, dan ligt hij ook in de boekwinkel. Vijf over twaalf op de wijk. Dank u wel. Graag gedaan. Een ander boek, minstens zo somber over misstanden in de ouderenzorg. Een zwak, zwart boek van de vakbond Abfacabo FNV. Maar Roby Visser heeft het en hij is in Boekel in het verzorgingshuis Sint-Peters. Ja, om dat boek eens even door te nemen. We hebben vanmorgen uh, al uh, iemand, een medewerker hier van het, uh, van het verzorgingshuis gesproken. En ook Aad Koster, de directeur van de Koepel van Zorginstellingen. Die zegt dat er uh, absoluut geen structurele problemen zijn. Dat het een hele grote uh, club is. En dat er nou één keer, ja, waar gehakt wordt, vallen Spaanders, Maar het valt eigenlijk allemaal wel mee. Frans Brekelmans. Goedemorgen. U bent van Oude Bescherming Nederland. Wij kennen u nog van een manifestatie vorig jaar in Den Haag onder het mom Dwaard de Kinderen, vertel nog even wat dat was. het was. Dwaarse Kinderen was een manifestatie van een aantal een dikke vijftig uh, kinderen. Volwassenen dus, van tussen de vijftig en de zestig jaar. Kinderen waarvan hun ouders in verpleeghuizen onder zorg kregen, mishandeld werden. En waar geen aandacht voor was door de politiek en door de diverse instellingen. En door dat gaan staan, hebben we zichtbaar gemaakt dat het probleem speelt. Ja. Uh, het speelt al heel erg lang, je hoort al jaren hè, over misstanden... maar nu dus weer een nieuw zwartboek, in dit geval van Abfacabo uh, FNV... onderdeel van de CAO-onderhandelingen. Wat vindt u daarvan? Ik vind het niet goed om uh, CAO-onderhandelingen te mengen... met de problematiek die structureel is en die feitelijk al zichtbaar is gemaakt in 2004... En uh, elk jaar zie je uh, dat er ongeveer duizend klachten ergens binnenkomen... als er meldpunten worden opgericht. Zo uniek is het niet. En om het te verbinden met onderhandelingen vind ik, een, vind ik niet goed... want het moet gaan over twee verschillende zaken. Het inkomen, het salaris van het personeel is een andere kwestie... dan uh, mishandeling of onderzorg of ontspoorde zorg. Uh, dat is een totaal ander verhaal. Want het ligt, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook elders. Dus als je die twee dingen met elkaar gaat vermengen... dat vind ik vreemd. Ja. Uh, u gaat dus ook niet naar Den Haag straks om uh, de presentatie van dat zwart boek mee te maken? Nee, want uh, de advocaat heeft nu een zwart boek, maar een paar weken terug had Radar en de Nationale Ombudsman ook een zwart boek. En uh, er is vanuit onszelf ook wel eens een zwart boek neergelegd. Dus er zijn, wat dat betreft is, ik denk dat het probleem al vele jaren bekend is. Ja. Dus ik, er is niks nieuws onder de zon. Ja, we hebben straks een kast vol, uh, vol zwartboeken, maar ondertussen ja, blijf je dus dingen hoor. Mevrouw van, van, van de Eere, kunt u er nog even bij komen? Want u werkt hier in, uh, in dit verzorgingshuis, hè, Sint-Peter. Uh, Sint ja, wat vindt u nou van die berichten over al die zwartboeken? Ik vind het uh, heel triest dat, uh, dat dingen zo gebeuren. Ik uh, vind het nog triester dat er, uh, uh, dat er uh, niks of niks aan gedaan moet worden. Ik vind, we praten er allemaal over, maar het is eigenlijk belangrijker dat we... Maar, maar herkent u dingen die in dat zwartboek staan? Zoals mensen die midden in de nacht uh, uit hun bed worden gehaald, dat er te weinig mensen op de vloer zijn? Nee, nee wij herkennen dat uh, hier helemaal niet. Nee, hier gaat het goed. Uh, meneer Brekelmans, her u herkent het wel, neem ik aan. Ja, je, kan, je zou het ook op een heel andere manier kunnen vergelijken. Op de snelweg gebeuren wel eens auto-ongelukken. Maar dat wil niet zeggen dat op ja. elke snelweg altijd auto-ongelukken gebeuren. Maar het feit dat er in de zorg, om het dan terug te halen naar de zorg. Het feit dat er een aantal klachten zijn die structureel zijn in, in diverse huizen. Dat is een feit. De inspectie beaamt dat ook. En de inspectie heeft ook gezegd, in, ik meen in 2007 of 2008, dat er uh, uh, nog. Uh, uh, een groot aantal huizen zijn die onderzocht moeten we. 21% van het bestand was nog niet op orde. Ja. En in 2004 was het 80%. Dus er is hoop, ja. maar er zijn zeker nog steeds klachten. Er is hoop, maar er zijn zeker klachten. Nou, uh, dat zwartboek uh, wordt straks in Den Haag uh, gepresenteerd. En dan zullen we zien uh, wat het effect daarvan zal zijn. In ieder geval is mij duidelijk geworden van morgen... dat het heel erg kan verschillen van verzorgingshuis tot verzorgingshuis. En het andere, de andere conclusie die je kan trekken is dat de werkgevers, dus de actis, de koepel, lijnrecht op dit moment staat tegenover eh, die Afakabo-FNV-bond eh, die straks dat, eh, dat Zwartboek in Den Haag gaan uh, presenteren. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Marco Opin Visser vanuit verzorgingshuis Sint-Peters. Het is zes minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over onszelf, want de NOS heeft een nieuwe app. Met de applicatie uh, heeft u het laatste nieuws. Weer, verkeer, snel en overzichtelijk uh, op de telefoon. De app is vanaf deze week gratis te downloaden voor de iPhone tot nu toe en uh, de Windows Phone. Bij ons Lara Ankersmit, hoofd Nieuwe Media bij de NOS. Lara, goedemorgen. Goedemorgen. Um, Even naar uh, een moment gisteravond. Ik liet de hond uit en had mijn telefoon bij me en kon toen via die app en um, het knopje live, dat op de eerste pagina staat, uh, de Champions League halve finale kijken. Barcelona, ja. Chelsea. Dat was een aangenaam genoegen, kan ik je vertellen. Ja, mooi, hè? Ja, ja. Ja. Nee, dat, wat, uh, wat zijn er nog meer voor mogelijkheden met deze applicatie? Uh, nou, naast uh, gewoon de wet, sportwedstrijden, zoals uh, gisteravond de Champions League... Uh, en, en toekomstige sportwedstrijden... Uh, streamen we gewoon dagelijks uh, live uh, journaal 24 en politiek 24. Wat uh -huh. natuurlijk gisteren ook interessant was met, uh, met het debat. En daarnaast uh, Radio 1 uh, is uh, live te beluisteren via, via de, de NOS-iPhone-app... Ja, Waar zit dat? Want ik kijk even bij Lara mee. Onder er een het knopje, knopje voor? Ja, onder het knopje live, helemaal rechtsboven, een rood knopje. Als je daarop klikt, dan uh, komt er eigenlijk een uitklapmenu met daarin: uh, ja, politiek, journaal. En Radio 1. Sorry, sorry, sorry. Je oh, ik even. luister nu naar onszelf. Door ja, ja, ja, ja. het drost effecten. Ja. Nou, het werkt. Uh, wat, hoe, hoe makkelijk maakt deze app het om, om te kijken, om te luisteren? Uh, nou, eigenlijk is het super gebruiksvriendelijk. Het gaat heel erg snel. We hebben veel uh, positieve geluiden al gehoord van gebruikers. Uh, naast gewoon livestreams uh, is het natuurlijk ook gewoon het nieuwste artikelen... waarin video's, audiofragmenten en foto's uh, heel mooi verwerkt zijn. Uh, is, ja, dat, dat is zeg maar ook een prettige Manier natuurlijk om even van het laatste nieuws op de hoogte gebracht te worden. Um, als je hem hebt gedownload en er is brekend nieuws, uh, breaking news, dan, uh, dan zal er ook een push alert, dus een bericht rechtstreeks naar je telefoon gestuurd worden ja. met de laatste, de laatste update. Goed, ja. En dan is hij nog niet voor Android beschikbaar? Wanneer is dat? Nee, Android, daar zijn we nog druk mee bezig. Uh, dus daar heb ik helaas nog geen, uh, geen definitieve datum voor. Uh, maar daar zal ik jullie van op de hoogte houden. Maar het gaat er nog wel even vanuit dat er nog wel even wat tijd overheen gaat. Oké, okay, goed. Lara Ankel Smit, hoofdnieuwe media bij de NOS over de uh, NOS-app te downloaden voor iPhone en Windows Phone. Vanaf vandaag... Ja, vanaf vandaag is ook de Windows-phone. hebben we net de goedkeuring gekregen. Dus die zal ook vandaag in de marketplace te vinden zijn. En het kost u niets. De ontknoping in de eredivisie. De goal wordt weggewerkt en dan wordt hij ingeschoten op de paal. Zondag kan het gebeuren. Goeie paal, mooie goal. Ajax kampioen. Prachtig doelpunt. Of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 Zo rijdt u de Citroën Jumpy nu al vanaf 14.995 euro en kunt u met 2% Financial Lease dus flink besparen. Ga dus snel naar uw Citroën dealer of kijk op citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Pertinente vragen zonder zagen. Zeg Bart, ja, wat is nou de meerwaarde van een stiel met accu? Die is gewoon stiel. Stiel, sterk werk. Dit is radio 1.